Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In El Salvador zijn na 40 jaar twee verdachten opgepakt voor de moord op vier Nederlandse journalisten. Volgens het tv-programma Zembla gaat het om oud-minister van Defensie van het land en een kolonel. Nederland wil dat de verdachten hier voor de rechter komen. De journalisten werden doodgeschoten toen ze een reportage wilden maken in een gebied dat door guerrillastrijders strijders was bezet. Voetballiefhebbers kunnen vandaag hun hart ophalen. Er worden flink wat eredivisiewedstrijden divisiewedstrijden gespeeld. Sparta-Rotterdam trapt de reeks af tegen NEC. De Rotterdammers kwamen al vrij snel op een voorsprong. Wie kan de kopen? Alassaar niet. Ja, ja! Abels! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! De hoekschop van Sven Meynals. Mij kan alles en iedereen voorbij te gaan. Ondertussen staat het daar 2-0. Later vandaag speelt de andere Rotterdamse club Feyenoord tegen AZ. Dat gaat nu aan kop in de eredivisie. Vanavond komt Ajax in actie tegen Excelsior. De Franse politie heeft zes mensen opgepakt vanwege de dood van een meisje van 12. Haar lichaam werd vrijdagavond in een koffer gevonden. Haar handen en voeten zaten vastgebonden. Ook zat er tape over haar mond geplakt. Eerder werd het kind door haar ouders als vermist opgegeven. Op bewakingsbeelden is te zien dat het meisje wel naar huis kwam, maar dat er een vrouw van rond de twintig met haar meeliep. En volgens Franse media is zij de hoofdverdachte. En nu het leven steeds duurder en duurder wordt, worden we een stuk creatiever met z'n allen. In kringloopwinkels merken ze dat mensen steeds vaker voor tweedehands winterkleding kiezen. En daar blijft het niet bij, zegt deze medewerkster. En waar de mensen ook steeds meer vraag naar hebben, dat is naar de dekens. En je ziet ook wel dat er steeds meer weggaat. En dat is om even op de bank te leggen. En dan hoef je een kacheltje minder aan te zetten. De kringloopwinkel merkt ook dat steeds meer mensen stress hebben van de hoge rekeningen. En dat de gesprekken minder leuk worden.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 Dat maakt me ook niet uit hoor. Of het uh, Dirty cash is. Uh, als ik er maar een laptop uh, van kan kopen. Ja. Ja, zwart wit, want, uh, zwart ja, of wit maakt helemaal niet uit. Als het uh, inderdaad maar goed is voor een laptop. Want die heeft het uh, gegeven na uh, ruim 12 jaar. Dat uh, moet ik wel even kwijt. Want uh, voor de radio die, uh, gebruik ik hem ook uh, heel veel. Dus uh, ik ben een beetje ontmand uh, wat, wat dat betreft. Onthand. Onthand. Niet bedoel ik ook. Nee, onmand is iets anders. Ja. <laughs> Op uh, ja, wat dat onthand. betreft. Ja, nee, dat, uh, je kan niet zonder computer, joh. Nee. Ja. Dus, uh, nou ja, mocht iemand nog uh, voor, voor weinig een uh, mooie bak hebben staan... dan uh, hoor ik het graag. Die, die ene van mij mag ik kijken, <laughs> die, die is heel oud... Oh ja, Wien, Windows 7 of... Uh, Zoiets. Ik weet niet of je daar nog wat mee kan. XP. Maar voor tijdelijk. Ja. Bedoel, heb je iets. Heb je, Zit er, iets. er nog uh, WP 5.1 uh, op? Dat, uh... dat soort vragen moet je mij niet stellen. <laughs> Ik weet nou, nou, nou precies wat uh, F5 betekent op ja. de computer. Ja, ja, dat werkt meestal. Niet maar vanmorgen mij. werkte die hier ook niet, hè? Vanmiddag nee, ging ook niet. Nee, nou ja, we zijn er. Uur 2 van uh, Zandvoort ja. op zondag. Uh, uiteraard, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Uh, rond de klok van half vier, zoals je van ons gewerkt bent, hebt u weer de evenementenagenda. En er zit een heel groot evenement uh, aan te komen. Met, uh, dat heeft alles te maken met wandelen, en fietsen en mountainbiken. Maar daarover uh, uitgebreid meer tijdens de evenementenagenda. Uh, zondags tussen drie en vier gaan we altijd de regio in. En deze keer uh, beginnen we in Zandvoort, want uh, daar uh, is een ernstig tekort aan vrijwilligers... En met name voor de chauffeurs voor op de bus. En velen van u weten hoe belangrijk die bus uh, is van Pluspunt voor vele oudere en uh, jongere inwoners van Zandvoort. Onze collega's van NHTV hebben daar ook een reportage van gemaakt. En we gaan uh, uiteraard naar Haarlem. Want uh, ja, een, een voorbeeld doet weer volgen. Haarlem denkt erover om ook weer betaald parkeren in te voeren. En uh, de auto's uh, voor zover dat, dat al niet gedaan hebben te weren. Uit het centrum van Zandvoort. En daarover is ook, hebben we ook een, in ieder geval een bijdrage. En de rest hangt even af van hoeveel tijd we over hebben. Uiteraard volgen we voor u ook de voetbal uh, in de Eredivisie. En straks uh, krijgt u van ons de ruststanden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat kan ook via onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, nou, download hem dan onder meer in de Play Store. Ga anders naar www.zfm-live.nl zfm livenl Zf -live Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg, Tina. En tot aan vijf uur zijn Albert-Janneke met de Zandvoort op zondag. Mooie muziek van uh, Stixorden, dat was uh, Beep. Nou, zo dadelijk gaan we de regio in, maar eerst nog even een uh, hitje van dit uh, moment. Ook weer te maken met vandaag. Want we gooien hem open, hè, de Sunroof. ...deze genoteerd in de hitparades... ...deze van Nicky Dure en de Zonroof. Het tweede uur van Zandvoort op zondag... ...gaan we als de regio in Jan. ...maar we gaan eerst gewoon lekker thuis blijven. Ja, we beginnen de regio met, uh, met uh, Zandvoort. En het heeft alles te maken met Pluspunt. Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort... ...heeft een serieus tekort aan vrijwilligers. Dat merken ze zowel bij de activiteiten die ze organiseren... ...als ook bij het leveren van hulp aan mensen thuis. Bij de belbus, die ook onderdeel is van Pluspunt... is het tekort aan vrijwillige chauffeurs zelfs zo problematisch... dat er kort geleden zelfs een dienst geschrapt is. We proberen niks te laten vallen van de activiteiten die we bieden... en om de hulpvragen die we van mensen thuis krijgen... zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar dat betekent wel dat de druk op de bestaande vrijwilligers groter wordt. Aldus Luciana van de Mannaker, vrijwilligerscoördinator bij Pluspunt. De nieuwe instroom van vrijwilligers is gewoon tekort. En de hulpvraag is groter dan de hulp die we kunnen bieden. Uh, voor Belbuschauffeur Nico Disseldorp Dorp, is het schrappen van een dienst eigenlijk onacceptabel. Hij rijdt al jaren met de bus en gooit zelfs zijn privéagenda om, om op de bus de rijdende te houden. Hier de reportage van NHTV. TV. ga mevrouw Dijkstra ophalen. Mevrouw Dijkstra gaat naar de dagopvang. Sinds een paar weken zit ze, op de dag, een paar maanden inmiddels, op de dagopvang. En hij is ergens naar de zin. Nico is chauffeur bij de Belbus in Zandvoort. Elke week rijdt hij vrijwillig mensen heen en weer die minder mobiel zijn. Doet u een stukje boulevard mee? Nee, dan breng ik u eerst. Hij doet het werk al jaren en heeft er heel veel plezier in. Ik vind het autorijden wel leuk. Al uh, vinden sommige mensen dat ze wat te hard rijden. Um, en ik vind het gewoon leuk om contact te maken met de mensen. En uh, mensen zijn altijd uh, ja, heel dankbaar eigenlijk. Die, die zijn allemaal blij met, uh, met, uh, met die belbus. Die is heel belangrijk. Want anders zit je als, als vrouw de hele dag alleen. Mannen werken nog. En uh, nou, dat is vreselijk. De afgelopen tijd is er een structureel tekort ontstaan aan chauffeurs voor de belbus komt steeds vaker voor en dat betekent, zeker in de afgelopen zomerperiode, dat wanneer de mensen met de vakantie zijn, dat het heel moeilijk is om de openvallende diensten te draaien. Het is dus echt met verringen en uh, ja, iedereen moet zijn persoonlijke agenda erop aanpassen om toch uh, dan maar uh, in die diensten te stappen. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Dankjewel. Nou, ik heb nog niets gedaan. Nee. Ik zie er niets heel laat in te komen, toch? Mevrouw De Bel, dus hoe belangrijk is dat voor u? Die is heel erg belangrijk voor me. Als die niet zou bestaan, dan zou ik echt een huis gekluisterd zijn. Of ik moet taxis nemen. Heeft u ons meegemaakt dat hij niet reed, omdat er geen chauffeurs waren? Ja, ja, ook dat weet ik. En dat is heel erg vervelend. En ook dat hij op het laatste moment afgebeld werd. De Belbus rijdt al tientallen jaren in Zandvoort en is eigenlijk niet weg te denken in het dorp. Maar er moet wel wat gebeuren om de voorziening ook te behouden voor de toekomst. We hebben jaren gehad dat we echt heel veel chauffeurs hadden. En het is echt van het laatste anderhalf, twee jaar dat het steeds minder wordt. Ja, dus mensen kom helpen. Dat is de oproep dat uiteraard. Zal ja, dat zou je haast roepen, ja. ja. We staan echt te springen. Dus heel belangrijk inderdaad, de vrijwilligers voor de Belbus, Albert-Jan. Want ja, Marike zei het ook van N.A. Nieuws, van de Belbus rijdt al tientallen jaren. Nou, ik kan niet anders herinneren dan dat, dat, dat ding in Zangvoort rondrijden. En er was de leus altijd, Bel de Belbus. Maar, ja. Ja, maar, dus heel belangrijk. Maar de doelgroep van de Belbus is ook wel erg groot, hoor. Ja. Dus, ik bedoel, je zou, uh, je zou als, je, als je toch... Weinig chauffeurs hebt, op een gegeven moment prioriteit te moeten gaan stellen waar je die belbus voor in, inzet. Ja, dat is ook zo. Want er worden dus nu ook kinderen naar school, groepjes kinderen naar school gebracht. Hè? En, en senioren, om even twee uitersten te geven, die, die, die zoals je in, de, in deze bijdrage uh, zag of hoorde, dat uh, die uh, dus niet mobiel zijn... maar dankzij de belbus wel mobiel zijn. Dus ik denk dat, ik denk dat pluspunt prioriteiten moet gaan stellen. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval uh, moet er uh, wat veranderen... wil de belbus uh, blijven uh, hier in Sanford. Zo is het. Dank aan NA uh, News uh, voor uh, de reportage. In dit uur uh, zitten we in de regio. Nou, we begonnen met Sanford. Ik ben heel benieuwd uh, waar we zo meteen heen gaan. Wat al uh, wat verklapt hè? Volgens mij Haarlem zal het zijn waarschijnlijk. Albert-Jan... Die, die kant zitten dikke in. Ja, nou ja, ook een hele hoop ellende altijd daar. Uh. Nou ja, dat hoor je na deze van uh, onder meer naast deze van uh, Crazy Jones. Getting from the bar. <laughs> tu cherches quoi? Raconter la mort. Tu te oh. pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dat was een gouden oude van Chris Jones. Je weet wel, die dame van Slave to the Rhythm. En dit was uh, I've seen that face before. Het is uh, tijd voor uh, voetbal, want we zitten in de rust van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ja, doe jij de derde eerste maand. Ja, ja, ja. Nou, PSV neemt het vandaag op tegen FC Utrecht. Het stond eerst 1-0 voor PSV. Maar ja, dat veranderde al snel. Want Utrecht kwam op een gelijkspel. Maar gelukkig zie ik dat PSV op dit moment de boel weer aardig onder controle heeft. Want ze zijn de rust ingegaan met een 3 tegen 1. Nou, Twente en Groningen houden het simpel. Die houden de ruststand op 0-0. Twee wedstrijden nog. Kwart voor vijf en acht uur AZ tegen Feyenoord. Uh, ja, en dan om acht uur, uh, zoals je zegt, uh, Ajax thuis, de topper tegen Excelsior. Kijk eens aan. Nou, dat wordt het. Uh, vanavond om acht uh, uur. Uh, dan ga je het allemaal uh, meemaken, inderdaad. Uh, Ajax tegen Excelsior. We houden de wedstrijden van vanmiddag half drie in de gaten. Zometeen meteen de tweede helft uh, daarvan. En uh, mocht er aan ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat uiteraard bij je eigen lokale radio CFM. Zo dadelijk gaan we weer de regio in. Maar eerst de evenementagenda natuurlijk om half vier. Dat we na deze fantasie zien en Feel the Love. I saw you, so bright. Your face lit up the sun. Two worlds came. Plaatijs van Tennessee City en Feel the Love. Half vier tijd voor de evenementen. Nou, We zitten in uh, dit weekend uh, midden in uh, de cultuur, uh, Albert-Jan. Klopt. En wel onder de noemer Zandvoort Art uh, dit weekend. Zandvoort uh, staat geheel in het teken van kunst. En uh, dat is gisteren en vandaag. Dus u kunt nog tot uh, vijf uur terecht. Zoals gezegd, gisteren en vandaag staat Zandvoort in het teken van kunst. Op diverse locaties zijn werken van verschillende kunstenaars te zien. Er is een catalogus verkrijgbaar bij de deelnemende locaties... die dit weekend te herkennen zijn aan een Zandvoort Art Beach-vlag voor de deur. Zoals gezegd, u bent nog tot vijf uur van harte welkom. Nou, de... Klassiekliefhebbers zitten op dit moment te genieten van een klassiek concert in de protestantse kerk. En wel van Beth en Flow een concert met een piano duo. Dan gaan we verder... Uh, ja, uh... In samenwerking met de Wakkers Academy organiseert het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling voor docenten en oudstudenten van de academie. Het wordt een boeiende overzichtstentoonstelling van figuratieve schilderingen, tekeningen en beelden. In totaal doen er 40 deelnemers aan de tentoonstelling mee. Zeven docenten en zeven oudstudenten van de Wakkersacademie. De bijna 40 jaar in Amsterdam gevestigde Oude Academie is een particulier opleidingsinstituut. ooit opgericht om de klassieke leerwijze van kunst naar kunstonderwijs niet verloren te laten gaan. De particuliere vijfjarige dag- en avondopleiding heeft een breed scala aan speciale cursussen, waaronder portret- en modelschilderen. Portret boetseren en thematische zomerateliers. De nieuwe tentoonstelling is vanaf 14 oktober jongsleden. tot 15 januari 2023 te zien in het Zandvoorts Museum in Zwaluustraat nummer 1. Dan de herfstvakantie. Er is een DJ herfstvakantieworkshop. workshop beats, beats, beats at the Beach. Ja, je komt, moet er maar opkomen. Educatie Centrum Oude Brandweerkazerne. En dat is op donderdag 20 oktober van 10 tot 12. De toegang is 5 euro per kind. En reserveren kan uh, via info-apenstaartje-zandvoortsmuseum.nl Info-apenstaartje-zandvoortsmuseum.nl En zo, uh, ook nog eens een kunstgeschiedenis uh, bij Pluspunt. En dat is op zondag 23 oktober van 2 tot 4... Toegang is 10 euro per persoon en aanmelden kan via Pluspunt uiterlijk de maandag van er vol. Je kunt ook even bellen natuurlijk met Pluspunt. En dan, ik zei het al eerder in het programma, op zaterdag 25 en zondag 26 maart. Uh, maart? Dat is niet goed. Even kijken. De datum is niet goed. Of hebben die al gehad? Oh nee, dat was hem. Uh, uh, organiseer je nou in 2023 een evenement in Zandvoort... meld je dan uh, voor de regionale evenementenkalender aan... zodat uh, bekend is welke evenementen er volgend jaar 2023... allemaal in de regio Kennemerland worden georganiseerd. Op die manier kan er worden ingespeeld op piekperiodes... en kan overlap van evenementen op dezelfde datum worden voorkomen. Meld je evenement voor 22 oktober aan bij de gemeente Zandvoort. Het melden van geld zowel voor grootschalige evenementen als kleinschalige activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feest bij een strandpaviljoen, een sportactiviteit of een particuliere markt. Doe je melding zo vroeg mogelijk zodat de Veiligheidsregio Kennemaland, VRK in het kort, tijdig inzicht heeft in het aantal evenementen in onze regio. Zij moeten namelijk de capaciteit van politie, brandweer en GOR-geneeskundige hulporganisaties in de regio organiseren. Weer meer weten over het aanmelden van evenementen voor 2023 kan nog voor 22 oktober. En meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl evenementen. www.zandvoort.nl slash evenementen. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En dat waren de evenementen in Zandvoort. Nou zitten we toch in de, de regio in deel 2 van Zandvoort op zondag. Gaan we nog even naar Amsterdam, want daar komt een mega evenement uh, weer wat uh, jaarlijks uh, plaatsvindt. Er komen echt uh, ja, volgens mij wel een uh, miljoen, miljoen mensen op, uh, op af. Het uh, Amsterdam Dance Event, dat begint uh, aankomende woensdag weer. Uh, dus uh, dan uh, wordt er weer flink gedanst in onze hoofdstad en dat duurt tot en met zondag. Hudson River line I'm in a New York state of mind I've seen all the movie stars and their fancy cars And their limousines Been high In the Rocky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 With the rhythm and blues But now I need a little Give and take The New York Times The Daily News It comes down to reality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 Mooie in, I'm in New York state of mind. Mooi, hè? Billy Joel hoor in the New York state of mind. Tweede uur de regio in en uh, ja, we gaan het hebben over uh, de auto's. Want uh, die uh, zijn ook in Haarlem uh, straks niet meer welkom, begrijp ik. Ja, onder het motto The War on Cars. Hoe Haarlem al jarenlang, tussen haakjes te vergeefs, probeert de auto uit de stad te jagen. Het nieuwe college van de gemeente Haarlem heeft de oorlog verklaard aan auto's. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat er in elf extra wijken betaald parkeren wordt ingevoerd. Die zin heb ik ooit een keer eerder dit jaar, meerdere malen tijdens de uitzending gebruikt. Het is de zoveelste stap in een lange strijd tussen de gemeente Haarlem en de auto. Maar wie denkt dat het weren van auto's uit de stad typisch is voor deze tijd, schijnt het mis te hebben. Al meer dan een eeuw zorgt de auto voor kopzorgen. Het betaald parkeren is slechts het zoveelste hoofdstuk in de lange weg naar een autoluwe stad. Daar uh, uh, hebben onze collega's van NHTV een rep reportage over gemaakt over de war on cars in Haarlem. De auto is veranderd van godsgeschenk tot een duivels dilemma. Vanwege de grote hoeveelheid vierbanders in Haarlem ontmoedigt de gemeente het gebruik ervan. Daarom is er nu besloten om in elf wijken parkeergeld te gaan heffen. En daar is niet iedereen in de Amsterdamse buurt even blij mee. Ja, maar ja, dat vind ik ook te gek, want je betaalt de belasting. Dat is net zoiets als belasting. Een paard en een olifant die kunnen poepen waar ze willen. En een kat. En een hond die wordt belast. Discriminatie. <laughs> 3,80 per uur hier om te parkeren. Ja, belachelijk veel geld. Ja, absurd. Dat vind ik niet redelijk voor de mensen die er wonen. Er zijn mensen die kunnen het nog eens betalen. Dus, uh, en die zouden door een autoweg moeten doen. Ja, dat kan niet. U bent wel voor... Betaald parkeren invoeren hier in de buurt? Jawel, omdat een heleboel auto's van buiten, van mensen uit Amsterdam die hier werken, zetten daar een auto neer. En de eigen bewoners kunnen hun auto niet meer parkeren. Dus eigenlijk wat u wilt is eigen auto eerst. Dat komt wel op, op neer, ja. Ervaren jullie hier veel overlast van uh, wildparkeerders of mensen uit Amsterdam die hier dan gaan parkeren? Die zetten een auto neer en die pakken een fiets eruit en die uh, gaan naar de start toe of naar hun werk. Dus u zegt van uh, uh, er is geen te grote parkeerdrukte hier om de parkeerkosten uh, in te voeren? Nee, totaal niet. Je kunt altijd lekker uit auto parkeren? Ik altijd buiten dan als de school uh, in en uit gaat, maar dat is tien minuutjes. Nou, daar, daar weet je, daar hou je rekening mee. Dus dat is geen enkel probleem. Laat wat u zegt, gewoon lekker doen en er is niet zoveel aan de hand. Inderdaad, ja. Nou ja, het klinkt vrolijk, die muziek <laughs> in één keer. Dus drie uh, uur tachtig per uur. Volgens mij is het 3,50 vijftig hier, hè? Toch? Ja. Nog? Ja, maar hier staan meer auto's, hè? Ja. In die, dan in die wijken. Ja, ja, ja. Nou, het is overal een uh, probleem uh, hoe uh, een en ander uh, op te lossen. Dank aan Ina uh, nieuws voor uh, deze uh, reportage over inderdaad het uh, autoverbruik in Haarlem. Frankie! Het waren twee uh, grote hits achter elkaar op de zondagmiddag bij uh, CFM. Als eerst uh, de lekkere zonnige klank van uh, José Feliciano en Panta Catar. En uh, daarachteraan uh, de dames van uh, Sister Sledge met uh, Frankie. Do you remember me? Nou, we kennen allemaal wel een Frankie, toch? Zeker weten. Zeker weten. Nou, we gaan de regio heen en waar gaan we nu heen, Obert-Jan? We gaan naar de Noordkop en Tessel en we gaan naar Schagen. Kan je nog herinneren dat we een aantal weken geleden een, een reportage hadden over een uh, vishandel? Ook uit die omstreken. Ja, klopt. Dat hij een nieuw, nieuw kassasysteem had bedacht. dat hij dat morgens elektronisch per dag door de, de, de, de, de tarieven voor de haring en voor de lekkerbekjes... automatisch kon gaan aanpassen. En die zijn behoorlijk hoog geworden. Die zijn behoorlijk hoog geworden. Oh, wat ook duurder is geworden, is de patat. Heb jij het ook gemerkt? hier is ja, het ja, ja, maar het valt nog mee. Maar als voorbeeld hebben we dus... de Schagen, de Schagense snackbarhouder Gerard Tesselaar... komt waarschijnlijk niet in aanmerking... voor de kabinetssteun voor MKB'ers... Afgelopen week werd duidelijk dat de energie-intensieve bedrijven een tegemoetkoming op de energiekosten krijgen. Maar Gerard's snackbar Smultaria valt mogelijk net buiten de criteria. Dat ruimt. Smultaria valt buiten de criteria. De patatbakker is teleurgesteld, maar strijdbaar. Gerard verhoogde eerder de prijs van zijn patat al met 30 cent en zette een koelcel uh, uh, en frituur uit om geld te besparen. Volgens hem laat het huidige kabinet ondernemers vallen. Net als bij de corona zijn we weer de dupe. Toch toen moesten we zelfs acht maanden dicht. Nu dit weer al dus Gerard. We hebben een uh, middenrechtskabinet, maar we hebben dan nog links linkskabinet gehad die de ondernemers laat klappen, laat vallen. Gerard Tesselaar en zijn lunchroom en snackbar in Schagen zag u al eerder bij ons in het nieuws. Gerard moest eerder de vriendprijs verhogen om het hoofd boven water te houden. Om energie te bezuinigen zette hij zelfs een koelcel en een frituur uit. Hier zien we de koeling die we nu op het ogenblik niet gebruiken. Het is helemaal leeg. We gebruiken daar nog wel voor opslag voor lege kratjes. Ook ging hij op Prinsjesdag met de NH-bus mee naar Den Haag om de politiek wakker te schudden. Dus dachten wij vandaag een tevreden Gerard te spreken na de aankondiging van overheidssteun voor energie-intensieve bedrijven. Maar niets bleek minder waar, want als het waar is wat uitlekte, voldoet hij niet aan de criteria. We, horen, we hebben zo'n 3, 2, 3, 4 procent energiekosten. Van je omzet? Van je omzet. Dus als je dan drie keer gevoudigd, kom je nu op 11 uit. En we krijgen pas bij 12,5 een vergoeding. Dus uh, net zoals bij de corona, we zijn weer de dupe. Toen moesten we acht maanden dicht. En nu bij de horeca zijn we weer de dupe. Wat heeft het voor jou voor consequenties? Ik laat me niet klein maken. We gaan gewoon door met volle energie. En we maken er ook weer wat het van. Ik heb alweer leuke ideeën op de plank staan. En we gaan ervoor. En wat ook leuk is, en dat hartverwarmend is... dat al die mensen die, ja, die hier toch een hart onder zijn. met Gerard, we blijven hier steunen en we blijven hier komen. Gerard is diep teleurgesteld in het kabinet... en laat de frituur en de koelkast voorlopig nog even uit. Yes. Hij hoopt dat prijsverhogingen niet nodig zijn. Zo is het een uh, strijkbare uh, patatbakker, uh, Albert-Jan, daar ik, in uh, Schagen. Ik hou ervan. Ja, is toch zo. En, uh, de man gaat uh, gewoon door uh, met zijn bedrijf en probeert er het... Uh, beste van te maken. Nou ja, deze, deze man trouwens... die was al uh, eerder ook uh, bij uh, NA nieuws uh, te zien, uh, inderdaad. Maar ook uh, bij uh, Hart van Nederland, van uh, SBSS. Uh, ook die uh, waren bij die man. Want uh, ja, hij is uh, natuurlijk ook in Den Haag geweest... om uh, daar uh, pro te protesteren tegen het beleid. Maar dan zit, dan zit hij op 11% en de, en de vergoeding gaat uh, in op 12%. Ja, dan val je weer net buiten. Net een, ja. Nou ja. En zo zullen er ook, uh, nou ja, het lijkt er maar niet veel over uitweiden... meer mensen naast een boot vallen voor deze toegemoetkoming. Zeker, maar ja, je kan niet, uh, dat zeggen ze ook uh, heel makkelijk... nou, we kunnen niet iedereen uh, compenseren en... Uh... Op een gegeven moment moeten we ergens een streep trekken. Hè? Ken je die? Ja, die ken ja, ik. Ja, ik, ik heb er zelf ook <laughs> af en toe last van. <laughs> en dan, ja, dan val je net buiten alle regelingen die er zijn. Zometeen het volgende uur alweer. Het derde uur. Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Uiteraard pitreport. Report. Er is niet zoveel nieuws op dit moment. Ja, er zijn nog twee stoeltjes vrij. We hebben Niek sowieso definitief in de ja, formule 1. Hè? Bij de Alfa dus die zit goed. Uh, nou, dat had hij ook wel verdiend. Maar goed, bij Williams en bij Haas zijn er nog twee stoeltjes. We gaan er even over kijken wat we kunnen doen. Nou, Vettel heeft zich aangekondigd dus, dat hij na dit jaar stopt. En uh, hij is er aan de ene kant niet rouwig om... Als, straks, als, hij, als hij straks niet meer herkend wordt als hij hier naar de kaasboer ja. <lacht> Hij moet gewoon blijven komen in Zandvoort. Ja. Uh, gewoon leuk, uh, inderdaad. Ja. En bij de kaasboer en bij uh, Horneman... Daarom. Nee, maar dat was vet al. Hebben we... oh ja, de W-series van de dames is per, per direct gestopt. Uh, omdat uh, uh, ja, de financiën het niet toelaten, om het zo maar eens te zeggen. Maar... En Bijske Visser heeft dan een uh, probleem? Nee, die, die, is, die is klaar. Die, is, ja, die wordt geen kampioen, maar die is tweede geworden. Dus ze dus hebben het is gewoon stopgezet. De laatste drie wedstrijden worden niet verreden. Maar goed, daarover meer tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier. Dat allemaal uur drie van Zandvoort. Nee, die draaien we niet. Dat allemaal in uur drie van Zandvoort op zondag. En Maan, die, die je nu hoort, die komt zometeen in het derde uur vast... en zeker nog een keer langs. Maar met deze sluiten wij af het uur twee van Zandvoort op zondag. The Temptations and Treat her like a lady...